Of vallen en ontvoerd. Zo weg, kolonel! De angst zit aan goed in hoor! Nee, naar onze slop, voeding samen. Wat zijn jullie van plan? We kunnen onze missie uit de slag bestrijden. We hebben aan de opdracht van het Zwarte Koton voldaan. U bent onze gevangene. Intussen zijn David Eileen en Jashu in de zoutkloof doorgedrongen. Daar worden de kinderen geconfronteerd met iets wat ze nog nooit eerder hebben gezien. Zo'n haar is nog En hij heeft gezicht als een verdord propje. Jullie hoeven niet bang te zijn. Het is een oude man. De eerste oude man die ik noem. Die ik in 150 jaar zie. Maar, maar oude ja. mensen, die bestaan toch niet meer? Hè? Oude mensen zijn toch afgeschaft? Nou, iedereen wordt verjongen. afgeschaft. Ah, ah.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 ...zoals u nu geworden bent met uw ouderwetse oudheid. Afgeschapt en lelijk. Ja, ja, zo leren jullie. Niemand heeft ze dat geleerd. Ze zeggen het. Zei er ze niet. Maar dat was ze niet aangeleerd. Afgeschapt en lelijk, zeiden ze. Dat zei alleen die slappe. en lelijk. Ja, kom, u doet alsof hun opvoeders je niets vindt, anders hebben. Ja, en, en je stinkt. U doet alsof die kinderen opzettelijk tegen oude mensen zijn opgeheven. Afgeschapt en lelijk en vies. Als het Terwijl zetel, de, de kinderen volkomen onvoorbereid tegenover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 Hé, hey jullie, pak ruimtesloed 5 en vlieg laag over de buffelingen. Het is waanzin, waanzin. Jullie dus kunnen nooit tegen de totale macht van het verenigd zonnestijl verloopt. U vergist u, Kurisawa Yukio. De vijand is niet eens gezin. Wat betekent dat ongespecificeerd onhelder geraas kan eigenlijk? Vijand? Wat vijand? Welke macht definiëren jullie als vijand? Ik bedoel... De aanmatigende federatie der twintig koppels op markt... maar ook de gezapige neo-socialistische regering van de andere werelden.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 Jullie met jullie geweld zijn het wanproduct van een achterlijke samenleving. Trap niet op ons ideaal, Kouwisawa. De debiele aan de macht. Ik waarschuw je. De stomkoppen, de houdegens, bouwen zich weer eens uit doodsbeenderen en dictatorstroom. Ah, wat doet u nou? Hoe kunt u verantwoorden dat u werd weggeslagen? 14 nootjes op de voorgeschreven wijze. Oh, 14 agent het dienst derde graad voor de zaak van het zwarte plateau. Tijdelijk subaltern officier toegevoegd aan missie 99, present. Rapport. Bevolking, oh. hoofdkamp, toepvolk, volledig op de vlucht gedreven. Tenten en achtergebleven voertuigen doorzocht. Geen spoor van Cleaver, Irene en Kurisawa, David. Zet Kurisawa, Yukio-natuurkundige weer op zijn stoel. Ja, kon, hè? Zeg op, waar zijn ze?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 Mieze poseur. Ze hadden ze anders nooit te laten om een vergissing in te zien. Nee. Dat komt er nog bij. Niemand zal geloven dat ik het goed meen. Als ik het koud worden daar in de buitenwereld volhou, twijfelen ze alleen maar aan mijn verstand. Dan verklaren ze me ontoeristen, niks van mijn En op het laatste moment behandelen ze me onder dwang. Of op zijn minst stoppen ze me in de diepvries. <laughs> in de diepvries?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 Mensen hebben de vrijheid om op de meest vreemde manieren te leven. Ja, nou, wij komen net van het toepvolk vandaan. En daar deed iedereen drie maanden lang wat die stomme kinderen zei. Ja. En jij net zo goed, Ja, nou, nee, dat al kan allemaal toch al, al, al binnen het lopen. Je mag op alle manieren samenwonen, samenleven, samenwerken. De ene is schandaligheid naar de andere, idioterie verzinnen. Alleen omdat de mensen het toch eens moeten proberen. Het hoort met de hele kermis. Maar tegen de geest.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 Liefs en wens me sterkte. Jouw eigen. Goddurming! <lacht> Jammer dat ik de stem van je minnares niet kan nadoen, Kurizawa Yukio naar de kinderen. Het moet heel bijzonder zijn, verzekent 14 me, wat er uit die waggelende vleesberg vorkelt. <lacht> <lacht> <lacht> Grijp hem! Pak hem! Hij vermoordt de kolonel! Kijk hem maar af! Hold, oh, wat? Zullen we maar trappen, kolonel? Nee, 14. Ik heb al gewonnen. Je kreeg me zover.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 De helft van onze luchtvlotten geruineerd. Al het zalmateriaal dat in revisie was vernietigd. Heb jij een overzicht goed, er verder staan? Ah, ja, ja, ja. Van de 150 kleinere groepstenten konden we de zesde redden. 30 zijn beschadigd, maar te repareren. De rest is verloren, net als de zilveren tent, de plaats van de toepronde en de purple tent, mijn residentie. Alle verbindingsapparatuur is vernietigd.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 Dus daar kwamen jullie voor, om een kind te vinden dat verdwenen is. Nee, ja, hier is het niet. Nee, dat zag ik al. En eerlijk, ik verwacht het ook niet hier. Dat voel ik me niet van hopig. Ik, ik heb zelfs meer hoopte dan aan het begin van onze tocht. Zeg, al meneer, die, uh, die limonade van u die vind ik best erg lekker hoor. Nou, no, no, dank je ja. wel. Ah, blij dat ik iets had met jullie lusten. Ik drink het alleen omdat ik doorst heb van al het zout. Als eerste in de open toep kreeg ik veel betere dingen. Oh, jij ja, is stomme kopstom, kind. Oh. Weet u meneer, het gaat echt niet om die limonade, hoor. Ik, ik vond het ineens zo onheerlijk om onaardig te zijn tegen me. Dus je vindt die limonade niet lekker? Nee, nee, de limonade vind ik ook goed. Ik drink zelf limonade. Het doet maar mijn kindertijd, denk ik. Als je jezelf oud laat worden, komt de herinnering aan je jeugd beter terug... dan wanneer je, je telkens laat verjongen. Ja, hoe weet u dat? Zo vaak bent u niet verjongd. Ik kan pas uit ervaring Ja, zo doe je dat. Wat is het? het God, nee. Oh, je wilt het op oh, mijn glas gooien, ik zag het dan? wel. Oh, ja, je hebt alles gemaakt. Gooi ah. dat enge ding weg, ja, zo. Doe het, Wat zijn dat dan voor beesten? Zoutkakkerlakken. Zoutkakker. Hm. Ze hebben zich aangepast. Ja, maar in het zout kan toch niks leven? Ja, ja. ze hebben zich aangepast. Dat kunnen insecten. Oh. Het werd in de twintigste eeuw al opgemerkt. Toen had je vleesjes die hun eieren in het water van verlaten oliebronnen legden. Puur vergif.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 is op de een of andere manier een spijsvertering gedegen weer. Hmm? Alleen suikers kunnen ze in één keer verteren. Alles andere wordt eerst vermalen en passeert aan maag en darmkanaal, waar het oppervlakkig wordt aangepast voor het wordt afgescheiden. Hmm? Een paar dagen blijft de voedselsnarie op een verborgen plaats liggen, dan keert de zoutkakelak terug. Inmiddels hebben de rottingsbacterie het verteringsproces voor hem gedaan, zodat hij eindelijk zijn maal kan genieten. Oh. Hoe weet u dat allemaal? Hier in het zout heb ik alle tijd zo te bekijken. Dus dan eten die beesten hun, hun eigen. Hoofd, oh, uh, hoofd, En je laat het. Ik Doe wat jij wilt. Ja, als je ze met nek want dan smeer ik ze stuk over je gezicht en ik prop je de smurring in je knecht. Ja, zit, dat Ja, zo, dit wordt te gelijk. Ik ben van het stomme kind. Af, afgeschaft en lelijk, zeggen ze dan. Lelijk. En kijk daar eens. Kijk eens naar die gezichten. Kinderen zijn het nog.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 Met wapens in hun hand. Huh? Ja. En het was geen oefening van de politie. Oh nee. Het hadden heel andere pakken met van die ronde platen over hun oren. Oorplaten zei u? Ja. Zwarte oorplaten? Ja. ja. En die, dat zijn ze. Wie? aanhangers van het zwarte plateau. Ja. En wij dachten dat het was het kwijt. Waren. Ik ben hier weg. Ga terug naar het luchthaven ja. We moeten Yukiola schieten. Hé, nog even deze. Ja, doe, laat die beesten. Kom op.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 Die ons rechtens toekomt. En dan vraag ik jullie, let op, ik beveel niets. Dan vraag ik: moeten wij dit zomaar met ons laten gebeuren? Laten wij ons goed realiseren dat dit, dit zijn onze eerste gevoelens. Daarnaast is er de stem van de redelijkheid. En die wil ik niet voor jullie verbergen. Ja, ja, een... Mijn minister, de afsluiter van de oppertoop... en de opzichte van de toepronde... heeft mij aangeraden... de overkoepelende politie in te schakelen... voor deze bende met haar ruimteschip ontslag. Ja, ja, ja, ja. Hij heeft gelijk. Hij heeft gelijk. Het is hun werk. Maar dat betekent...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 Dat zei ze nou, wat die jullie vertelde? Kijk, wapens in hun hand. Rode platen over hun hoofd. Ja, gaat u nou liggen. Oh, zo makkelijk gaat dat niet met mijn oude botten. zo plat liggen, zo plat mogelijk. Het maakt voor jou niet zo veel uit, Wendig. Moet je eens kijken, we zijn te laat. Ze hebben mijn vader al. Toen komen we hier weg. We moeten de politie waarschuwen. En dan brengen ze dat kleine mevrouwtje oh, uit haar huis. Ja, natuurlijk. Welke kant we opgegaan zijn, ze vertelde ons hoe we moesten lopen. Oh, Sluister, stel Achteruit. Zet dan naar achteren. Kom mee. Ik weet in een spleetje die ze niet gauw zullen vinden. Kan ik er wel door? Nou, met een beetje persen. Ja. Het heeft geen zin. Wel. Als de snuffelspeurders hebben die onze lucht analyseren. Die werken niet in het zout. Nou, hierin, hierin, wat je... Dat hol. Verder nog voor te breien. Ik heb niet verder gezegd, ik heb hier lopen. Jeet. Het is zo donker. Ik zie ook niks. Nou, geef een van En hier ben jij dat? Huh? Nou, Ik kom komen samen. Shhh. Twee die passeren. Maar er zijn er meer. Oh. 88 en 88. Anders de zes een beetje in de gaten. Zicht bij elkaar. Nu niks te zien. Allemaal de smol! maar. Ze zijn weg. Ja, voor het moment. Oh, wat, wat moeten we doen? U, u kent het zo. We, we kruipen langzaam verder. Wie voelt ik hier? Ja. ja. Hebben jullie elkaar vast? Aileen oh, wel, maar wij. Dit is. Wat is dit? Doe Stop stop stop stop stop stop stop stop is stop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 Weer wat meester. Is het veilig? Ze vliegen telkens over. Deze spleet is smal. De blokken hangen aan één kant over. Ik heb jouwt in mijn oog. Weer maar een kakkelak Oh, wat oh, oh, ben het moe. U bent onze gids. U weet waar we heen we, we kunnen hier niet blijven. Mijn hol, mijn plekje in straat. Uw merk vooral. Ze hebben het allemaal omdekt. Hoe komen we hier uit? Waar is een veilige uitgang? Eerst wat we moeten doen is de politie, waar het... Zo, moeten we weg, hè? Ik moet ineens voor alles, hè? Al de als een vis, wat dan? Maar ze weten me te vinden. Ik heb jullie niet gevaarlijk om hierheen te komen. Ik wil rustig rust hebben. Ik kon jullie mijn woord niet lezen. Hè? Stond er weer op de paard. Gelieve niet door te lopen. U weet waarom we hier zijn. Iedereen gaat verder. Doet maar als er geen bord staat. Daar naar door. met hun wapens al Gelieve niet door te lopen. Hop, hop. Je loopt pas. Want een oude man. Oh, weg met die oude man. Die oude man wil rust. Hal over hem heen. Schwee. Gel. Maar Doe van je zin in Zo, Zo komen we niet verder. Wie zegt jou dat ik verder wil? Ik niet. Als de politie komt en die bevrijdt mijn vader dan, dan, dan nemen ze ook die ontvoerders gevangen. Ja, het is jouw ja. vader. Ja, het is mijn vader. Afgeschaft. Afges, ja, het maand geschaft. Zeg het maar. zeg het dan, dat het mijn eigen het is. De kan haar nog het kraken van mijn botten. Uh, dat klopt ik. Stig. kom eens stig? Ze weten dat we komen de te goed zijn. Waar kom het klopt geloof over de rand van het zout, maar in de gaten te halen. En zodra we onze kop naar buiten steken. Ja, ik heb je. Ja, van ik zelf laten. Wat is het de beesten toch? Is geen andere weg? Ja, ja. Het al van de stropers. Van maar uit op onderwaterjacht gaan. Nou, laten we dan gaan. Wilt u op mijn steun? Nee, lopen kan ik. Dat is het niet. Wat is het dan?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 Zodra die sloepen naar het ruimteschip terugkeren, stijgen wij op en vliegen laag over het zandhang. Golf na golf. Luchtvlotten met netten ertussen. Haha, ik wil de commandant toch zien die probeert op te stijgen. Als er een paar tonnen netten over zijn schip geworpen wordt. Patrouille A5 aan basisschip Missie 99. Ga meteen door. Rapport. In de zichtbare sleven en paden tussen de zuidblokken zaten we niemand. Vanuit het zout werden in onze sectie geen pogingen verwacht om uit de kloof te komen. Herhaling. Geen herhaling. Patrouille A3, basischip missie 99 roept u. Patrouille A3. Ga meteen door. Rapport. Geen spoor van de vluchtelingen tussen het zout. De overgang zou kloofland die we constant onder observatie hadden het nergens te Herhaling. Geen herhaling. Patrouille a 3 aan basischip missie 99. Ga meteen door. Rapport. Baden en sluitwegen tussen de zoutblokken liggen constant verlaten. Behalve de zoutwerksafkomsten uit het Eeroosten hebben zagen we nieuwe vanuit het zoutenkloof verlaten. Noordig van de kloof minderde de beweging van een groot aantal luchtvlotten waar te nemen. De voertuigen verdwenen echter weer, herhaling. Geen herhaling. Niets, 14. Nee, ze wachten tot het donker is. Dan sporen we ze met infrarood en lichaamstemperatuur detectors al op. Ah, precies. Alleen, wat betekenen die luchtflotten? Een actie van de politie? Maar ze verdwijnen weer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 Die zitten allemaal nog onder. Moeten we daar langs? Hier. hier is een gang. Die loopt om het dal heen. Maar verderop zitten er zoveel gaten in. Dan blijft er wel een arcade. En dan moeten we voorbij. Telkens achter een blok zout verschuilen. En dan maar hopen dat ze niet kijken. Wat riskant. Nou, mij trekt het ook niet zo aan. Ik heb niet zo'n tempo als jullie. Maar er is geen andere weg. Hé, hey, moet je zien? Een tafel met eten. En een paar koekjes. Ze eten buiten. Ze hebben natuurlijk genoeg van het binnenzitten. Zoveel is het als je zo'n groot schip benauwd. Ik heb honger, ik ga Nou, ze nemen het er wel van. Kom oh, we maar slagpoeder in een sla doen. Ja. Ja, alleen wie loopt daar nou met zoveel slagpoeder in zijn zak? Is het slag? Weet ik veel, het ziet er nog uit. Is, en ze is zijn iemand helemaal niet onderlachen. Eileen, oh, hoor ik daar overkant. Oh, David, het ja. is een. Mijn vader, Lucio. Dat is weg. Oh. We komen er een paar meter achterlangs. Zeg, er vaak zeg, zeg, ruimtesloppen. Ze komen terug. Ze gaan landen. Opschieten. Laten we opschieten. Laten we meteen die gang in gaan. De patrouilles zijn terug, Kurisawa yu Een half uur maaltijd en ze gaan er weer op uit. Binnen het uur ben je weer verenigd met Cleaver Arlene en je zoon. Toch een prettig vooruitzicht. Je hebt ze nog niet. Ze vertrouwen op het donker.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 Ik dat jullie niks zien. Duik goed weg. Ik weet niet of ik die open plekken snel genoeg kan oversteken. We zijn zo dicht bij mijn vader. Nee, ja, lach oh, het duik er wel hoor. Nou, is ja weer achter gaan blijven. Zie je toch dat je van dat stomme kind alleen maar last zou hebben? Ik kan moeilijk roepen. Oh, wat is dat? Ze gaan weten? Mooie kans voor ons. Niemand die nog opletten. Maar oh, ja, zo dan. Kijk, kijk. Die schiet wat opletten bij mijn vader. Die loopt ook weg om ze bord te halen. Ja. Nou, ze zingen. Maar letten ze helemaal niet op mijn vader. Dan moet ik er te kijken. Ik hou hem. Nee, David, nee. Nee, dat mag je niet doen. Het is gevaarlijk. Je beseft niet hoe gevaarlijk het is. Papa. Papa. David. Sst. We gaan hier Nee, Nou, ze zingen kijken ze niet. Wie... Ik weet niet hoe we uit de zoutkloof moeten komen. Ze hebben allerlei hier. We hebben een gids bij ons. Een oude man die de hele weg door het zout leek. Halve dat. Ik bedoel... Je ja, ja. schapt op. Nou letten ze niet op je. Kom. Dat verbaasd! Oh, wat is dat? Oh, oh, oh, oh, hierin, Pat. Pat, bukken! Ze hebben ons gezien. door ze schreeuwen. Nee, nee, kijk maar. Kijk voorzichtig. Ze wijzen nog niet naar ons. Ze gooien hun met eten op de grond. Maar geef er een over? Joekio... -jo dat je dat ik begrijp het niet. Ineens was David toch opschieten. Niet blijven plakken. toen doen ze toch met hun eten? Oh, God, kijk nou eens. Boven de soldaten op dat zal oh, nee. Ja, zo... Oh, wat is dat? En ik heb er nog meer. Schrijf dat, kind. dat Ze springt weg. Dat houdt ze nooit weer Ze verraadt ons allemaal. Het was het veertiende deel van Paniek op Ganymedes, een hoorspelserie door Henk van Kerkwijk. De vertelster was V.C. Rona. Yukio werd gespeeld door Paul van der Lek. Aileen door Corrie van der Linde. David door Olaf Veynands. Een oude man was Dick Zwiede. De overvaller werd gespeeld door Hans Hoekman. Agent 14 was Gerr Smits. De afsluiter, Jan Borkes.